Minister Donner wordt vicepresident van de Raad van State. Dat is het hoogste adviesorgaan van de regering. Dat is een belangrijke post die hij kreeg na een omstreden procedure. Donner was minister van Binnenlandse Zaken en hij is vandaag meteen opgevolgd door Lisbeth Spies. Ze overtreden gewoon de uitspraken die ik gewonnen heb bij de Raad van State, ze overtreden uitspraken die ik gewonnen heb en arresten bij het Europese Hof. Ik heb daar de Europese Commissie van op de hoogte gesteld, klachten ingediend. Men gaat daarmee zover dat Hans Simons, staatssecretaris, van Vrom, op 6 april 1992 het besluit heeft genomen dat arsenzuur als arsenpentoxide moet worden gelezen om op die manier Europese verordeningen te ontduiken... die rechtstreeks zijn opgelegd aan alle lidstaten. Niemand, maar ook niemand treedt hier tegenop. Dit met de wetenschap dat rechtstreeks vanuit de Europese Commissie... een risico-inventarisatie-evaluatie had gemaakt moeten worden... van waar dat assenzuur gedurende de hele levenscyclus blijft. Want niemand, niemand mag bij die stof in aanraking komen. Zo is besloten in die verordening. Wat doet men hier? Men gebruikt die stof zelfs voor het maken van kinderspeeltoestellen. Picknicktafels. Tuinhuisjes. Dat er in Nederland een organisatie is die heet BLOM. Die voor de handhaving tegen milieudelicten moet zorgen. Daarin zitten... Een aantal ministers, vertegenwoordiging van alle gemeentes, van de provincies, van de waterschappen. En ook minister Donner, toen minister van Justitie. En dat moet dan de nieuwe vicepresident van de Raad van State worden.